Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Beretsen sluit niet uit dat Nederland een rol kan spelen bij de veiligheid van de straat van Normoes. Een besluit daarover moet volgens hem wel zorgvuldig worden genomen. Beretsen is in Brussel voor een bijeenkomst met Europese collega's. Ze praten vandaag over hoe de scheepvaart weer op gang kan worden gebracht. Meerte zei dus voorafgaand aan het overleg dat hij wel eerder denkt aan sancties dan aan het sturen van marine schepen. Iran blokkeert sinds de aanvallen van Amerika en Israël de straat van Hormuz. Schepen die er doorheen willen, vaar, er doorheen willen varen worden regelmatig aangevallen. Bij een kantorencomplex op de Zuidas in Amsterdam is vannacht een explosie geweest. De actie zou zijn gericht tegen Bank of New York, een Amerikaanse bank die een vestiging heeft die in het kantorenpand is gevestigd. De aanslag zou volgens AT5 zijn opgeëist door dezelfde groep die vorige week een aanslag pleegde bij een Joodse school. Op sociale media gaat een niet geverifieerde video rond van de ontploffing op de Zuidas. Bij de aanslagen op de Joodse school in Amsterdam en bij de synagoge in Rotterdam ging een soort gelijke video rond.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 Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM, FM, ja, ZFM. Uh, Monitoren horen. Uh, hoorden we. Jij hebt je mond nog vol, dus zal ik het even... Uh, <laughs> nou, we hebben een uh, Jim Keur zit hier en die heeft ja, een ja. heerlijke strop Ja, die wordt nog lekker, inderdaad. Dus nou, ik, uh, welkom terug bij dit uh, tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Het laatste uur ook direct. Het laatste uur straks. Uh, uh, uh, ja, en? waarin we dus gaan praten met Jim Keur over een uh, nieuw bouwproject en het bedrijventerrein. Uh, uh, waar we er van alles aan de hand is. Uh, daarna uh, uh, hebben we het uh, interview van H&M uh, 105... met de burgemeester David Molenburg. Ja, over de kandidaten. Over de wethouderskandidaten op de verkiezingslijsten. En we sluiten af met uh, over uh, uh, de klassieke concert. concerts. Inderdaad, met Willem ja. Strooman. Nou, welkom Tim uh, uh, Keur. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Met zijn uh, KNRM-outfit uh, uh, ja. nog aan. Want ja. je, je komt net van, van de... Van de uh, zeg maar het boothuis. He? Omdat jullie de boot uh... gelanceerd hebben. Gelanceerd. Ja. Die is nu in de muiden. Ja, maar ja, je vandaag. moet straks weer terug om... Uh, om, uh, om... Nee, uw collega die haalt uh, hem. Oh, oké, u, helemaal wat top. dat betreft hebben we een goede idee. Ja, je zit dan bijna elke zaterdag he, daar. om de week. Om de week, ja. oké. Okay. Om de week. Ja. Goed, uh, goed te doen. Ja, een paar jaar geleden was het inderdaad elke zaterdag... Met, met met ja. COVID ook, en nou, dan ja. konden we kleinere ploegen maken ook. Maar nu kan iedereen gewoon weer. Eh, gewoon oh, okay. natuurlijk, Dus ja. gewoon om de week gedaan. Hey, maar is hier net iemand van OpenZ geweest, of niet? Ja. Of uh, je zou het bijna zeggen, je Ja, bijna, ja, ja inderdaad, ja. Ja. ja. We moeten straks alle stickers er nog af uh, ja. peuteren. Maar, uh, ja. Ja. En maar uh, het komt allemaal goed. Het uh. komt allemaal goed. En, uh, VVD is hier ook geweest trouwens, hoe jouw partij. Dus, uh, ja, maar die zijn Dat zie je Ja, maar dat hebben we allemaal weggegooid. Weg, weg, weg, uh, dus, uh. hey, maar.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 ja dat, Nee, dat pand is... Dat, dat, daar zat voorheen uh, boekbinderij ja, uh, Alplas in. He? Dat pand is van Jean van Damme. Oh, dat is van Jean van Damme. Ja. Ja. En samen met uh, de aannemer Bouwen, ja. hebben wij, Robert Strijder en ik... en Jean van Damme een overeenkomst. En uh, we, maken daar, we proberen daar een, een ontwikkeling van de grond te krijgen. En wat ja. jij net uh, aangeeft... Uh,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 Maar dat lijkt nu ook allemaal binnen de perken te blijven. Mm -hmm. Dus ja, als het goed is, moet dat gewoon door kunnen lopen. Als het okay. iets wat volledig binnen bestemmingsplan valt, ja, dat is het een bewuste ook. keuze ook. Elektriciteit is ook gegarandeerd. Uh,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 Ja. Uh, ik weet niet wie er allemaal wonen, maar... Uh... Oh, nee, dat ben ik zelf. Alleen maar leuke mensen. Ja. Ja. Alleen maar leuke mensen. Nou, maar buiten dat. Je hebt een advertentie gezet in de Zandvoortse in de, in de krant. Uh, van idee naar realisatie. De, de, de duinwachter uh, ja. is dat. Binnen acht jaar tijd. 120 nieuwe woningen. 167 ondergrondse parkeerplaatsen. En één, nieuwe, uh, één ja. nieuw uh, bedrijfspand. Ja. Dat hebben jullie... Uh,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 Ik denk dat dat uh, gaat gebeuren. Jij krijgt nou, zoveel uh, mensen, je krijgt zoveel voorkeursstemmen. Jimmy Keur geeft Stanford kleur. <laughs> ja, dat <Ja. laughs> nou ja, wel veel. Moet je ja, moe ja, Hans? Ja, nee, ik vind niet dat jij... Uh, nee, dat, dat jij. Ja, Hans. Uh, ja. Nee, maar goed, hij, hij is betrokken natuurlijk bij de VVD. Nee. Maar uh, je, je, je zou er wel voor oh, gaan. Die manier, ja, je dan, zou er wel uh, voor gaan. Uh. Ja, ja, Hans. Want dat kost enorm veel tijd als dus ja, je ja, dat nou, een beetje nou, goed ja, wil nou, doen. Nou, ik vind ook overal wat van. Ja. En, en dan, ik, ik wil, ja, wil daar melden mee. Je helpen. vindt er wat van en je vindt ook tijd om... De, de ja, de, ja, daar ga ik er wat van maken. Ja, ja, ja. Kan ook tegenwoordig. Ah, okay. Dus dat, dat is geen probleem. Ja. Maar ik wil, ik wil het wel ook beperken. Want ik, ik, hmm. wat ik zeg, ik vind overal wat van Maar ik heb niet overal verstand van Nee, dat begrijp ik. Okay. En uh, ik zou me wel heel erg uh, uh, met die uh, projecten willen ja. bemoeien. Hoe, ik, project de, ik, ik wil nog even terug naar een project terug van... Uh, van uh, Curidex?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 Ja, die ja ze, er ook Mike zal ook moeten denken. wat ga Ja, ik maar die heeft daar ook nog een woning boven. Ja, daarom juist. Dus dat is het al mm. weer iets complexer. Ja. Uh, Karimo is ook de vraag: ja, wat willen die jongens? Hoe, ja. hoe ja, zien ze terug? hun toekomst? Ja, ja. ja precies. Ja. Dus ja. Uh, ah, dat, kost, dat vergt tijd. Dat vergt tijd. Maar het is dan dan niet zo dat het vast zit. Dat is helemaal niet het nee, geval. Nee, maar ja, goed. Uh, uh, starters en, en, en jongeren zitten natuurlijk met smart te wachten op woningen. Ja. En, en daar zou dan een hele sociale huurwoningen kunnen komen en dat soort zaken. Ja. Nou, maar, dat, is, dat is meer het um, deel waar die, uh, waar die Oekraïners ja, nu zitten. Dat, ja. is, dat is van pre-wonen. Ja. En daar ja, ja. moet het leeuwendeel van de sociale huur. Maar je, jij bent ervan overtuigd dat binnen 2, 3 jaar... we de eerste woningen ja, er staan? Ja, 100%. 100%, 100 ja. zelfs. Nou, dat is, uh, Laat iemand tegen mij, maak je niet druk, Jimmy. Over 15 jaar staan er overal woningen. Ja, dat Kier. begrijp ik <laughs> wel. Maar, goed. Ja, maar ja, dat maar, maar zijn de jongeren van nu... die uh, moeten nee. bijna in de oude, oudere woningen.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 Ik sta in goed contact met de ontwikkelaar van de Duinwachter. Mm -hmm. Die is eigenaar van uh, het kantoor waar pre-woner nu in zit. Dat is uh, SBB? Nee, nee dat... ROW vast. Oh, ROW fast Ja, dus, ja, dus ja, uh, ja. Uh, Voor de intimie is het uh, de oude fysiotherapie van uh, Maarten Koper. Ja, ja, oké. Okay. Ah, daar daar is, uh, is hij al een jaar of drie mee bezig... om ah, daar 15 woningen gerealiseerd te oh, krijgen. Oké. Okay. Ah. Dus ja, er, er staat uh, een hoop op stapel... Ja.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 hebben we nu een, een, een bedrijf, uh, hoe heet dat, uh, iemand voor die dat een beetje in de gaten houdt allemaal? Door is Hogstam, door met het uh, Hoogstam, management. Uh, management. Uh, ja. Nou, die heeft met iedereen nu wel gesproken, denk ik. Hè? Ja. Is en hij enthousiast? Uh, wat ik hoor, ik heb van de week een vergadering gehad van VBZ. Ja, dat is een vereniging en bedrijf Tijdens Landwoord. Ja. Ja, is met uh, Kees Goedknecht zijn ze vrij actief en gaan uh, de ondernemers ook langs. Uh -huh. Nu was Dorna was al bekend, omdat ze ook voor de economie uh, ja. hier al een, uh, ja. een casus de had de gemeente, gedaan. Ja. Ja, uh, is, een meis, is een vrouw die het helder ziet volgens mij en, uh -huh. en ook uh, goed, ja, goed kan verbinden.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 Ja, dan moet je je afvragen of dat nog realistisch is... en of je dan niet alsnog kan volbouwen. ja, daar bouw je bijna tegen Natuur 2000-gebied aan. Dat zal het ook lastiger maken, denk ik. Want je zit toch nog steeds met die stichtopproblematiek. Ja, maar daar gaat de tijd aan sluitingen. Ja, dat laatste, dat is een praktisch probleem. Dat lost zichzelf al op. Ja, dat denk ik wel. Ja, denk je? Ja. Uh, maar wat stikstof betreft, dat is een landelijk probleem. Aha. Daar moet de overheid voor oplossingen voor ja. verzorgen. Gaan ze ook voor zorgen, want dit kan zo niet aanhouden. Ja. Het lijkt me sterk dat we zo vast blijven zitten. Want ja. ja. jij gaat straks dat... naar minister Karmans. He. Die komt zo in Zandvoort. Ja. Een uurtje is hij er. ik hoorde hem aankomen. Ja, uh, maar hij, zijn heeft, zijn paard. <laughs> hij <laughs> is uh, minister van Infrastructuur en, en Waterstaat. Dus hij gaat niet over de stikstof. Wel gezijdelings misschien. Nee, maar ga je hem vragen of er uh, een oplossing komt of niet? Ja, okay, uh, ja, iedereen, iedereen die daaraan meehelpt en die daarover praat... Ja. Ja, die zorgt er ook voor dat het uh, aandacht krijgt en dat het ook urgentie krijgt. Nou ja, de, de beslissingen moeten worden genomen door de ministerraad. Daarom, te... en hij komt toch die gasten <laughs> tegen die erover gaan. Ja, die kun wel, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, nee, daarom. Ja. Dus ik denk dat het echt belangrijk is, ja. ja. ja. Terugkomend op die... Op die, uh, die uh, uh, Bedrijfsdrijd? Ja, waar het stuk grond zeg maar, grenst oh ja, wat, aan ja, het spoor ja, ja, en ja, tegen ja, Natuur ja. 2000... Ja... ja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 Met de, spray, de, de, de, de sprayband in je tuin. Ja, nou ja, dus, nee, in, in de achtertuin. Ja, maar, ja. Ja, ik denk dat, dat je toch eens zulke mogelijkheden moet hebben. Ja, nou, ja, dat denk ik ook, ja. ja. ja. Uh, nou, uh, ik denk het uh, zo'n beetje... Had je nog iets willen zeggen over het bedrijventerrein? Uh, jullie hadden nog een bijeenkomst of? Wat nee, we hebben binnenkort hebben we weer een algemene ledenvergadering, ja, ja. die is openbaar. Dat is wel goed ja, dat je het even aansluit. Okay. Ja. Wanneer is dat? Weet ik niet precies. Okay. <laughs> ik, moet er, ja. ik leef tegenwoordig uit mijn agenda. Ja. Ja. Ja. <laughs> Heb jij die knijterdruk met al die dingen? Want Volg je zit me... natuurlijk ook bij de, bij de redders op zee.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 En, uh, en uh, ja, met onze medewerkers, de rundheid, de bedrijven. Dus ik heb ook echt de tijd gekregen om, om dit soort dingen uh, okay. te doen. En ik vind het ook echt leuk om te doen. Dus, uh, nou, straks, heb je, geen de... energie, dan, uh, straks nee. heb je helemaal geen tijd meer als je in de raad zit. Dus uh, nou, nou, nou, bereik, bereik je erop voor. Uh, <laughs> nog Jim. een keer? Uh, nee, ik ga die nog een keer zeggen. Nee, ik wil Je <laughs> kleur, geef kant voor kleuren. kleur. ik mag jou hartelijk bedanken voor jouw komst. Nou ja, en, uh, wel fijn dat je hier mocht zijn. Ik wens je, wens je heel veel succes met, met alles zo... wat je doet. Nee, nog een stroopbal. Uh, <laughs> dat sluit ik <laughs> dus niet uit, dankjewel in ieder geval. We gaan uh, muziek luisteren. Ja, Seven Wonders van uh, Fleetwood Mac. Ja, okay. oh, uh... <muchas> Certain place, certain time, you touch my hand. All the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 Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja, ja. ja Mike Oldfield was dit. Mike Oldfield. Uh, Moonlight Shadow. Ja. ja. ja. Een mooie, mooie Tjublobels. Tjublobels was, van... Bells was van hem, ja. ja, ja dat is een waanzinnig... Ja. Uh, ja, uh, album. Ja, dat was heel boeiend. dat... Ja, dat is wel een mooie hoor. Oh ja. Dit ja. Ja, is, uh, is echt iets voor jou. Ja, je ja, maar zit in te praten. De is, en, luisteraars weten allemaal niet met wie we praten. Nee, maar dat gaan we nu zeggen. Ja, ja, Ja, ja. Nee, maar goed, uh, bij ons zit Willem Stroomman van Willem Classic Concert. Ja.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 Okay. Dat, dat, daar kun je het eigenlijk mee, uh, het beste mee vertalen. Ja. Maar dan, nee, voor de pauze, uh, pauze he heb je Bach, andere. Hendel, ah. Mozart. Ja, dat ja. zijn de namen die mensen wel meer kennen. Dat betalen. zijn de mensen. Nou, wacht eventjes. Nou, dit, meer, dit, meer dan Pergolesi. Pergolesi, daar komen mensen op hoor. Oh, Oké. Okay. Uh, uh -huh. Dit is uh, vooral dus dat van Pergolesi, Starbuck Mater. Dat is dus heel, heel, heel beroemd, dus heel bekend. Ja. Huh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 het accordeon betrokken geweest bij het spelen van, uh, van klassieke muziek. Oh, ik ben heel benieuwd. En over... het leuke is, ja, wat heel weinige mensen oh. weten natuurlijk... maar je hebt dus... Uh, dat hadden ze vroeger van die traporgeltjes. Ja? Daar kon je ja. op trappen en kon mm -hmm. je spelen. En dat had dus geen orgelpijpen. Een bla blaasballen, knijpzakken? Nee? De... Nee, het had hele kleine tongetjes. Oké. Okay. Oh. En het zijn dus exact dezelfde tongetjes... die hier in het accordeon zitten. Akkoord. Dat goed. Dus dat, als je op dat accordeon kun je dus...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 Bij heel veel pianos zakt hij weer af. Van 438 38, zo weer... Dus, maar ik hoor dat niet, hoor. Ik weet dat nee, niet. Nee, maar er zijn mensen die maar horen mensen dat. er zijn mensen die zeggen, oh, die piano is te laag. Ja. <laughs> Erno Ola ken je wel, hè? Hm? Erno Ola. Ja. ja. Erno, die heeft een bijzonder uh, gehoor. Ja. Dat is echt, dat, dat, dat geloof ja. je niet. Nee. En die, die, maar ja, hoe... hoe met orgels kom je er niet zo ver. Want het zijn orgels die staan dus niet op 440. Nee, precies. Maar die staat op 435, 432. Ja. Of het orgel van mij in permanent staat op 460. Een heel andere ja. toonhoogte. Ja, 440 de, hertz is dat, hè? Ja, net ja. het aantal trillingen per seconde. Per seconde dat die. Die, die vorkjes, die, die dingetjes van die vork, gaan er zo vaak heen en weer. Ja. en veroorzaken daarmee een bepaalde toon. Ja, hm. dat klopt. En het, het Amsterdamse Koninklijke Orkest speelt Torg tegenwoordig al jaren op uh, 442. Oké. Okay. Hm. Kom ik in de Westerkerk. was ik gevraagd of ik uh, daar een koor wilde begeleiden. Rekjam van Mozart. Oké. Okay. Ik kom binnen. en het eerste wat er gebeurt.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 hoe heet het, classicconcerts.nl maar we hebben ook, we zitten ook aan de deur, want losse ja. kaartjes kunnen ook contant betaald worden okay. 10 euro en dan krijg je van mij krijg je de ja. koffie en thee krijg je de ja. en, gratis, en, en jongeren nee. tot 18 jaar 5, 5, 5 euro, euro ja. en ouderen vanaf 70 ook, ook nou, nou nee. dat niet, is, <laughs> ik en, denk nou ik maak reclame voor mezelf <laughs> nee, we hebben vrienden oh. Je kunt voor 100 ja. euro per jaar kun je een vriend worden Oh, en dan, dan krijg je, ja, dan ja, ja, krijg je 5 ja, euro entree ja en wij hebben heel veel vrienden, mag ik zeggen. Ja, als het en dan er goed. komen elke keer weer nieuwe vrienden ja. erbij. Ja. Gaat nou, het goed met de kerk, de programmering en zo? Want jullie zullen nu ook, uh, uh, uh, ik wil niet zeggen last, maar concurrentie hebben van de kroeg. Nee. Dat valt mij We hebben geen concurrentie. Oké, okay. nee. okay, goed. Wij zijn totaal zo anders. Ja, ja. Ja, nee, wij doen. Oké, okay, dus willen we gaan? Waarom uh, ze moeten komen, is dus Vincent van Amsterdam.